Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De Russische president Poetin stuurt militairen naar de regio's Donetsk en Luhansk in Oost-Oekraïne. Hij noemt het een vredesmissie en zegt dat de militairen daarheen gaan om de vrede te bewaren. Dat betekent dat Rusland militair actief wordt in Oekraïne. Eerder vanavond erkende hij de onafhankelijkheid van de zelfverklaarde Volksrepublieken Donetsk en Luhansk. Dat deed hij in een lange televisietoespraak. Het is nog onduidelijk wanneer Rusland militair actief wordt in Oost-Oekraïne... en hoe groot de omvang van de inzet zal zijn. Op internet gaan beelden rond van militaire kolonnes... die onderweg zouden zijn naar de regio. Rusland kan rekenen op zware sancties van het Westen... als Russische troepen de grens overgaan en Oekraïne binnentrekken. De Europese Commissie zegt een pakket aan maatregelen te hebben klaarliggen. Maar welke maatregelen het precies zijn, is niet bekend. De Europese lidstaten moeten er nog mee instemmen... De Verenigde Staten hebben ook strafmaatregelen aangekondigd. Zo mogen Amerikanen geen zaken meer doen met Donetsk en Luhansk. Premier Rutte noemde de Russische president Poetin in het televisieprogramma Yenik... in een eerste reactie totaal paranoia. De premier wilde niet ingaan op de vraag of dit een eerste stap naar oorlog is. We moeten eerst kijken wat dit precies is. De Amerikaanse president Biden heeft gebeld met Zelensky, de president van Oekraïne... In dat gesprek benadrukte hij dat de VS Oekraïne steunt. De VS zullen snel en resoluut reageren op de Russische erkenning van de Volksrepublieken Donetsk en Luhansk. Biden zei daarbij samen op te trekken met bondgenoten en partners. Het weer, de wind neemt geleidelijk af en vanuit het noordwesten klaart het op. Vannacht ligt de temperatuur rond de 4 graden. Morgen is het eerst droog en zonnig. In de middag gaat het regenen en het wordt dan 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. U luistert naar Play It Loud. Het harde gitaarwerk hoort u alleen hier op ZFM Zandvoort. Lucifer, punish your enemies, oh lord of the night. Destroy them all. Ja, Welkom terug bij het tweede uur van Play It Loud. Met vanavond een lekker extreem avondje muziek. Die ik samen met mijn speciale gast en metalhead Ben van Rodevul. Uh, de eerste uur hebben we al heel veel favoriete nummers van hem mogen draaien. En hem ook gesproken over zijn voorliefde voor deze extreme muziekstijl. In de tweede uur gaan wij gewoon vrolijk verder. En onverstoorbaar. Ja, ja, zeker. En zullen we nog meer geweld om jullie oren slingeren. Zoals jullie net al hoorden. Inquisition met uh, The Command of the Dark Crown. Dat uh, was ook weer een lekker nummer. Ja, toch? Zeker weten, ja. Ze doen het met z'n tweeën. Dus oh, uh, oké, okay, dat is ik niet eens joh. Dat klinkt heel raar. Ze ja, doen dat met is met z'n tweeën, maar... Ja, maar. Ze is een drummer. <laughs> ze maken met muziek gitarist. met z'n tweeën. Ja. Ja. Maar dat hoor je ook inderdaad wel vaak. Hè, dat uh, metal bands, of black metal bands in dit geval, vaak met uh, maar weinig leden uh, zijn. Ze drieëntjes ja, of maar met z'n vieren. Ja, ja oké. Okay, dat ze is wel normaal een gitarist gehad. Met ja. vijf, Maar dat was niet 96. Ja, maar bijvoorbeeld met z'n Tyrocon of zo, noem maar even eentje, die doen dat ook met z'n tweeën. Toch? Ja, ja, ja de officieel. De albums maken wel. Ja, precies. Ja, maar, live de twee, maar, maar live op natuurlijk d Maar live gaan ze wel. Uiteraard. Zijn ze met 4, uh, 5, inderdaad. Dat, ja. dat wel ja, precies. Dat, uh, dat moet dan ook wel, want je kan moeilijk. Uh, maar eigenlijk zijn de zanger in de live, live mix satiricon. Ja, precies. Ja, geen satiricon nummers nee, vanavond niet. Maar uh, die komen vast nog wel een keer aan, aan bod in mijn programma. Ja, zeker. Ik heb hem trouwens al een keer gedraaid uh, eerder uh, in mijn oh, vorige oh, uitzending uh, toen ik uh, de Scandinavische Bands uh, behandeld had. En daar kwamen ze ook natuurlijk voorbij. En we gaan zo direct een heel apart band draaien. Ja, Die ja. had ik aanvankelijk als opener gepland voor het tweede uur. Maar ja. we, hadden, ja, we hebben te veel geouhoerd, dus we hadden geen tijd meer voor uh, Inquisition. Dus die hebben we doorgeplaatst naar het tweede uur. Maar de band die we nu gaan draaien is een hele korte trouwens ook. En dan uh, is een grindcore band ja. getiteld uh, Goodalax. Ik had er ook nog nooit van gehoord. Uh, maar ze hebben nogal uh, absurde titels, uh, begrijp ja, ik. Uh, ik ga hem niet uitspreken. Nee, we gaan hem ook niet uitspreken, maar uh, <laughs> jullie gaan hem wel horen. En ze komen uit uh, Tsjechië en ze maken lekker smerige grindcore... met uh, bizarre grappige titels als Asshole Wishmaster, Anus Ice Cream... en Robocock, om er even een paar te noemen. Het uh, klinkt als een band die we uh, niet al te serieus moeten nemen, denk ik. <laughs> en dat doen ze waarschijnlijk zelf ook niet, uh, denk ik. <laughs> Voorwaar deze keus. Ja, het is gewoon leuk. Ja. Ik vind het gewoon leuk. Af en toe moet het ook wel... Uh, echt, als moet op zijn. YouTube ook opzoeken Guta Luxe en een ja. live concert... Dat, nou, je moet het gewoon een keer zien. Ja, nou, je hebt het nog nooit live gezien. Ik maar. ga ze ook zeker eventjes uh, kijken op, uh, op YouTube. Ik ben ja. erg benieuwd. Uh, maar uh, vertel nog wat meer over de band. Uh, heb je ze wel eens live gezien? Ook, nee, of nee, nee, uh, Dat nee. niet. Als het goed is... Uh, Komen ze op Stonehenge dit jaar. Ah. En dat is al twee jaar uitgesteld. Dus ja, hopen ik hopen dat het nu... Ik hoop live te zien. Ja, dat lijkt me ook wel... Dat lijkt me wel heel leuk. Ja, precies. Hoort er dan ook wel bij natuurlijk. Je mee, band, uh, ik mee, laat ik het zo zeggen. Ja, is dat zo'n ja, uh, band? Het heel bijzonder. Een waar uh, feestje lijkt. <laughs> <luid. laughs> maar hoe heb je ze ontdekt? <laughs> hoe heb ik ze ontdekt? Ja, YouTube misschien ook. Of, uh, via Tim. Via, via? via Tim. Ik kwam er mee. Oh. Yeah. En, uh, ik, ik, ik heb er nooit van gehoord. Lijf, Kijken, oh grappig, leuk. In, en de muziek is gewoon goed eigenlijk. Alleen de zanger, ja, is het een zanger... Nou, je hoort het vanzelf Een broerboei of wat dan ook. Ja. <laughs> nou, we gaan het gewoon lekker draaien. Uh, dus het is hoe dan ook lekker heerlijk extreem. En daar hou ik van. Dus uh, we, gaan, uh, we gaan hem draaien. Bedankt voor uh, de kennismaking alvast. Nou ja. De, gaat de wereld weer voor me open. <laughs> Vanavond. Hier komt hij. Good luck. <laughs> met de titel die ik niet ga uitspreken. Maar in ieder geval iets met ass. <laughs> Dat was dus uh, Good lux. <laughs> nou, die was wel erg grappig, uh, moet ik zeggen. De muziek was zeker Lekker wel vet. Kort. Ja, kort maar krachtig en uh, heel uh, apart. Nou, misschien ook wel een, een perfecte band voor uh, mijn volgende uitzending voor volgende week. Nou, wie weet. Ja, ik heb uh, volgende week gepland staan uh, allemaal bizarre metal bands. Uh, nou. Dat dus allemaal aparte namen, aparte stijlen, noem het op. Alles wat heel apart is, heel gek. Dus uh, die ga ik volgende week doen. Dus past het er die perfect weet, bij. We weet, er nog een keer langs. Ja, wie weet. Ja. <laughs> de volgende band. Uh, ja, wat ik al eerder zei. Uh, er komt natuurlijk een hoop goed uit uh, het uh, Hoge Noorden. Zeker op het uh, gebied van black metal muziek. Uh, deze band uh, komt uit Finland. En ja. heet Sargeist, als ik het goed uitspreek. Ja, ja, ik zou het ook zo zeggen. Sargeist. Ja, ja. lijkt mij. Zijnlijk ja, spreekt hij de... het weer anders uit. En zegt hij... Uh... Sarkiest of zo, ja, je weet Sargeist, niet hoe je het uitspreekt, maar maakt ook niet uit. Als het beetje maar een naam heeft, <laughs> dat heeft, dat een beetje van hiervoor ook. <laughs> ik zeg al: Sargeist. Ja, Sarkiest, vind ik ook prima, klinken. zo. Uh, ze maken nogal rauwe, ruige black metal. Uh, en het nummer wat ik zo ga draaien uh, komt van het album Let the Devil in uit 2010. Je koos ook voor de titeltrack. Ja. Uh, is dat voor jou een favoriet of? Ik vind het album eigenlijk gewoon het het hele ja, album is goed. Kies gewoon de titeltrack, maar eigenlijk hadden we elk nummer van het album kunnen kiezen. Ja. Dat zag ik allemaal wel goed. Zit, uh, ja, gaaf. Oké, okay, nou, dan gaan we die uh, zo uh, meteen draaien. Nee, je, je wist me te vertellen dat je niet zo heel veel van de band weet. Nee, ja, maar wat, wat uit weet Finland je. Ik Finland en ben. eigenlijk heb ik alleen dit album van ze. Oh, okay. en, maar ja, dat dus uh, hebben we al meer gemaakt. Dat je ja, weet? Oh, ja, dat zeker. Tim ja, timmer okay. ook al een tijdje aan de weg, inderdaad. Dat, okay. uh, ja, 2010. Maar zijn ze nog steeds uh, actief dan? Hmm? Zijn ze ook nog steeds actief? Ja, zeker. Jazeker, Ze hebben laatst nog een nieuw album uitgebracht. Okay. Of laatst. En ja. Gewoon nog een split album hebben ze uitgebracht. Hey, ik weet meer dan ik dacht. Ha, kijk, kijk. Nee, ja. <laughs> <laughs> Soms is het uh, <laughs> <Ja>. <laughs> zo verrassend. Nou, we gaan hem uh, gewoon lekker draaien zo. Um, let the devil in dus. Van Bakkeijs. En Daarna uh, gaan we sluitend gooien de Nederlandse death metal band Aspect. Die ik dan ook zelf vol met Botox Implosion. Hij ja, hoorde aan op sorry guys het heerlijke brute death metal gezelschap Aspix met Botox Implosion afkomstig van hun nieuwste album Necroceros uit 2021 alweer. Dit album heb ik dus nog niet in mijn collectie, maar uh... kopen. Het klonkt wel ja. erg lekker, dus die gaat zeker uh, ja. besteld worden binnenkort. Bedankt dat je dit nummer uh, liet draaien, man. Graag gedaan, graag gedaan. Top, top. Uh, je bent net zoals ik ook nog een van de weinige mensen... die uh, altijd de muziek fysiek koopt op cd. Ja, zeker. En zelfs ja. op vinyl neem ik aan. Ik wil het vasthouden. Ja, het zeker. Hebben, ik ja, het boekje lezen. Echt, het ik fysiek wil. exemplaar ja. hebben, ja. ja. Er zijn er helaas nog maar te weinig van. Maar de metalfans zijn toch wel echt van het kopen, volgens mij. Ik, uh, ja, ik wel Ja, in geval. ja ik ook, zeker. Ja. Altijd al gedaan ja. en uh, nou ja, zal ik ja, altijd de blijven de doen. Ja, natuurlijk. ik heb een CD-zaak ja, gehad, natuurlijk, dat, dus uh, uh, daar begon het allemaal mee. Maar nog steeds, ik ja. ook, ja, zeker. Nou, allemaal besteld voor jou destijds uh, ook, hè. En, ja, inderdaad. Ja, en een paar finielen. ooit tijd Die heb je ook? Uh, vinyl, ja. ja, dat is ook weer, ja. Dat, uh, ik heb niet zo heel veel vinyl. maar natuurlijk, ik rijd natuurlijk in de auto en op de vrachtwagen, dus ja, dan ga je, dan je geen weet. vinyl. Nee, dat inderdaad. gaat niet. Dat wordt lastig, dat wordt lastig inderdaad. Ik heb eigenlijk altijd het liefst een CD-tje, inderdaad. Lekker. Ja. En in de vrachtwagen zit ook wel een cd-speler ja, nog. nog een cd-speler Kijk, is het is altijd mooi om zijn, te zijn. Ja. maar ja, dus mij, ze komen weer terug, hè, tot cd's. Ja, Ik, ik las klopt, laatst ja. een uh, nieuwsbericht dat uh, de cd toch weer, weer uh, een revival uh, maakt. Ja. Uh, ja, daar ben ik wel blij mee. Niet zo heel groot, denk ik. Uh, het zal niet een blijvende revival zijn, nee, denk ik. Nee, ik denk niet dat er meer een free record shop komt. Of nee, ja, dat heel dat veel online niet. ook. Nee, er dat zal het te weinig uh, voor verkocht worden om weer cd's te openen, inderdaad. denk ik. De jeugd nou, wil toch, denk ik, Spotify. En ja, ja. ja, maar ik las wel in de berichten dat ze toch ook wel uh, fijn vinden om cd's te kopen. Okay. De jeugd zelfs, ja. ja. Dat ze toch Kijk, ook hoor, wel heel uh, vaak de teksten CD's willen lezen en doen. En, ja. Oud zijn, maar ja, ja. Ik, uh, vind van niet. Uh, uh, ik vind het zelf handiger dan vinyl. Want de vinyl ja, moet je omdraaien als de platen één... Ja, ja is de, mooi, ja, da, uh, ja, ja, dat dan weer wel. Maar ja, dat en dat cd's is. zijn dan juist weer zo compact... dat je ze makkelijk opbergt. Ja. En dat scheelt er een hoop ruimte in je, in je kasten natuurlijk. Ja, dat ja, ja, Wow, de zijn natuurlijk ook heel smal en nemen ook ja. niet veel ruimte in beslag. Maar is net even wat onhandiger, denk ik, uh, in het uh, draaien. Kijk, een cdje kun je lekker eindeloos op repeat zetten. Maar een plaat moet je weer omdraaien als de kant één ja, afgelopen is, is. En dat is dan weer uh, een dingetje. En uh, verder even terugkomend op jouw cd-collectie. Um, heb je het ook een beetje bijgehouden hoeveel cd's je hebt? En Kun je me vertellen hoeveel? Uh, dat is nou, over de duizend. Ja, wel over de duizend. Was dat, uh, dat echt, nee, nee, je nee. hebt het niet allemaal gecatalogiseerd in... Oh, uh, nou, ja, zeker. Dat wel. is dat allemaal op al Oh, dat wel. Ja, <laughs> ja, ja, ja maar ik bedoel ook uh, digitaal of zo in de computer uh, nee, allemaal oh, Nee, dat en de wel, computers, dat, computers die, en ik dat... Uh, dat is niet aan jou. Dat uh, niet <laughs> nee. <laughs> nee, bij mij ook niet hoor. Ik heb, ook, uh, ik heb het allemaal gewoon in een schrift geschreven. Alle titels en, okay, en alle albums. Nee, dat, dat dan weer wel. Dat ik wel weet hoeveel CDs ik heb. Ik zit nu op ruim 1700, geloof ik. Aan al CDs alleen al dus. Lekker. Dus dat is best Leuk Ja, zeker. Maar er zijn altijd meer, uh, of er zijn altijd altijd mensen die, die er meer, meer hebben. hebben. Ja, ja, altijd. ja, dat hou je altijd inderdaad. En uh, waar bestel jij je muziek? Waar bestel altijd ik mijn ja. muziek? Ja, ja dat je kan het bijna alles, nergens verkopen kopen natuurlijk. Dus. Ook veel bij Large. Large. Dat, uh, nou krijg ik vast een gratis CD van, omdat ik hun net genoemd heb. Ja, benoemd. precies. Je hebt ze ja. <laughs> Nee, en van, van alles. Heel veel bandcamp ook. Want ja, okay. hele onbekende bands. Die, mm -hmm. Ja, zoek het op. En je, je komt... Uh, op een site uit. En ja, Nuclear Blast. En, ja, ja, gewoon op van de, de label zelf, zeg maar, dat je bestelt. Daar hebben ze ook wel ja, vaak ook, aanbiedingen ja, natuurlijk. Ja. Dat heb je ook uh, wel eens gehoord van de, de site Dodax? Daar nee. bestel ik alles. Dat is ook nee. uh, vrij goedkoop. Vooral de oh, nieuwe albums. Ja. Okay. Tegen meestal rond uh, 11, 12, 13 euro. Tegenwoordig zijn ze oh, dus okay. wel wat duurder ze zijn nu wel rond de 15-16 euro per stuk, maar ze hebben vaak al aanbiedingen en ja, okay. is wel uh, vrij goedkoop. En... Ze zijn niet zo snel met de leveringen. Ze dus duurt altijd wel een, een week of langer. Maar... Nee, dat, dat <laughs> nou ook weer niet. Maar <laughs> het is niet dat je de volgende dag dat je je CD in huis hebt. Maar het ja. duurt meestal wel een weekje of een aantal dagen. Maar uh, ja, ik vind het een prima website en ik bestel ja. eigenlijk alles daar. Dus uh, aanrader. En um, wat was jouw laatst gekochte CD? Weet je dat nou? Laatst gekochte ja. CD. Wat een moeilijke vraag. Ja, ik zit vol uh, vragen. Mag ik die in het volgende uur beantwoorden? Nee die, mag. nee, die hebben we niet. Ik moet het wel weten, want ik heb hem ja. laatst nog binnen gehad. Oh, joh. Ik denk toch dat het uh, een funeralmist is. Toch wel, die we net uh, draaiden. Of een ander. En dan kom ik thuis denk ik, nee, het was die. Nee, ja, ik denk, <laughs> denk er anders even rustig over, over na. Laatste echt goede CD. Nee. Nee. <laughs> ja, Fulnerom is het dus wel. Toch uh, wel een van ja, je laatste dagen. Eind 2021 was dat. Okay. Oh, dus ik, ik heb slecht. zeker nog wat anders binnengehouden. Uh, ah, dus denk je er even rustig over na? Ik denk er oh, over na. knallen we er nog even een lekkere plaat tegenaan. Uh, wederom uh, Marduk staat in de planning. Of was dat een van je laatste steeds die je gekocht hebt? Nee. Nee, nee oké. Okay. Nee. Even kijken. Jouw ja, derde keuze viel op het nummer The Funeral Seemed to be Endless. Afkomstig van het album waar het allemaal mee begon. The Dark Endless uit 1992. En uh, wanneer was je ook weer fan van de, van de band geworden? 93. 1993. Dus nog eigenlijk. een jaartje later eigenlijk. En grappig is. Hun eerste album mm -hmm. is uitgekomen op mijn verjaardag. Oh. Kijk, oh, dat Rieven, is helemaal bijzonder. Oh, wauw. Ja. ja, heel bijzonder. Dus daar, uh, dat is zeker leuk, uh, leuk om uh, even te vermelden. Nou, we gaan uh, ze draaien. The Funeral Seem to be Endless. En aansluitend draai ik de Zweedse black metal klassieker... van een band die niet meer bestaat, helaas. Arcanum. Van Marder. Dat klopt, hè? Ja, zeker. Ja? Okay. Ja. Die gaan we zo uh, draaien voor jullie. Maar je Marduk dus nog. Aansluitend op Marduk, The Funeral Theme To Be Endless... de band Arcanum, met de titeltrack Friend Marder... van het gelijknamige album uit 1995. De band is begonnen als soloproject in 1993... onder leiding van Johan Samate Lager. Samate, Samate Lager, ja, ik kan niet zo goed uh, Zweeds of het is het. Die uh, de enige constante lid was. Ik begreep zelf dat de beste man zelf schrijver is van occulte boeken. Wist je dat? Kijk, ja... ja. Dat is je dus niet. Bij deze dus... Je uh, <laughs> hey, muziek inderdaad, ja. wat hij doet. En dat ja, hij is er zelfs mee uh, gestopt. Hij heeft zijn muzikale carrière, uh, of ja, zij, uh, ja. gezet daarvoor zelfs. Heb jij wel eens wat? Nee, je hebt natuurlijk niks van hem gelezen, omdat je niet wist uh, nee, van, uh, van dat bestaan. Nee. af. Dus, uh, en de teksten die hij in de cd-boek schrijft, dat is allemaal oud-zweet. Dus ja, dat, uh, dat is... wel uh, uh, nee. een beetje Zweeds. maar dat... Uh, dat is niet uh, verstaan ja, of niet, te, te uh, volgen. Ja, geen idee. Nee, nee, dat is ook niet mijn, uh, mijn sterke kant, inderdaad. Uh, en uh, hoe heb je de band ontdekt uh, eigenlijk? in uh, mij zegt het helemaal Oeh. niks. Hij zegt, hij komt uit 95. Dus ja, dat is ook wel even de tijd uit. Die tijd ook. Ja, de albumhoes viel ook wel een beetje op. Je mannetje. Dus ja, je gaat eens luisteren. Oeh, dat is ja. wel heel gaaf. En dat, ja. ja dat klopt zeker wel vet. Dat, uh, ja? Echt uh, oldschool black ja, metal. Heerlijk, en, ja. Zo. Ik, ja, heerlijk. Ik hou dus, er ook uh, wel van. Ja, ik kan dat wel waarderen. En uh, ooit de kans gezien om zijn live uh, nee, mee te maken? Nee, dat nee, ook, ook echt nog nooit Nee, opgetreden. Nee, dat is, is ook nog nooit opgetreden. Ik hem ergens in Zweden in een hutje, maar... Ja, uh, dat is ook lastig. In Europa, uh, nee. Als dat je in uh, je eentje uh, moet doen uh, live, nee, dat uh, is dat, niet uh, te dat dat doen. Het zou wel heel gaaf uh, geweest gezien, een dat keer dat met een paar muzikanten. Maar ja, hij is al gestopt. Dus. Ja, dus dat gaat hem helaas niet meer worden. Dit holds up. Helaas. Het holds up, ja. De volgende band waar je op het laatst nog mee kwam... ken ik dan weer wel uiteraard. De Vincent Extreme Black Death Metal Band Impaled Nazarene. Ach. Ja, die maak je heerlijke, snelle black death ja, metal. Daar heb ik al jaren mee. Ja, zeker. Van begin. En onlangs dus nog een nieuw album uitgebracht. Ja. Wist ik ook niet Inderdaad. eens. Moet je nagaan. <laughs> je koos voor het vroegere band. Althans, het nummer is een bonus track op een nieuw album. Maar is eigenlijk is afkomstig eigenlijk van het nummer. album Oekra Karma uit 1993. Het nummer heet The Horny and the Hornet. Een hele grappige titel ook. Dan hebben ze wel veel... Ja, eigenlijk veel grappige titels voor hun nummers ook bedacht. Ja, ze hebben ook wel, ook wel een dit De Rocking Dildo's heet dat. Oh, joh. Ja, het is, uh, <laughs> ja. ook weer wat voor het <laughs> programma voor volgende week, misschien. Ja, okay. De meest absurde band. Oh, ja, ja. past die ook nog wel bij, denk ik. Uh, wat vind je zo goed dan uh, in Peelt Nursery uh, binnen een bepaalde ja, ja Die zanger is gewoon helemaal lijp. Ja, leuk. dat en, zeker. Ja. Horam. Ja, gewoon ram inderdaad. Ja, het is gewoon is no het, is nonsense. Metal, het, ja, uh, ik, ik, het... ik vind het eigenlijk wel zo'n kruising tussen rock roll en black is metal of zo. Omdat het gewoon, ja. Vroeger was het een de, waren ze, mee. de meeste mensen een beetje anti punk, want Het was he? geen black metal. Ja. En uh, dat hoorde niet, maar dat was natuurlijk Finland. En, ja. Maar, uh, ja, ja, de meeste uh, mensen associeerden natuurlijk uh, ja, al Finland al met gezien, black metal en, en ja. zo. Ja. ja, maar waar ja. valt het in? ik Goed, gaaf. Ik heb ze helaas ook nog nooit live kunnen zien. Maar... Ook geen uh, album dat eigenlijk teleurstelt. Dat je denkt, van, nee. nou, maar dat nee. hadden jullie niet moeten doen. Nee, klopt. Nee, ze maken de laatste vast. ook weer goed. Ja, van, ja. geweldig. Ik helaas dat ik de kans niet krijg om uh, <laughs> het nieuwe werk hier te horen nu. Omdat het een oud nummer uh, betreft. Ja, yeah. uh, maar wel het nieuwe album wat je meegenomen hebt. Jammer. Nou, wie, wie, ja. wie weet een uh, volgende keer. Ja, precies. <laughs> maar we gaan hem draaien nu. Dus de horny en de hornet van... Uh, in Bale. De impel Nazarene met de Horny en de Hornets. Opkomstig officieel van uh, Kama Uit uh, wat was het ook weer uh, 92, zeg ik nou? Bij 92. 92, inderdaad. Ja, klopt. Het dient mij er niet. Ja. Vast. Nee, ik weet het ook niet exact. Maar in ieder geval, het staat ook op het laatste album als bonus track. En dan uh, gaan we nog een keertje terug uh, ja, bij je favoriete band natuurlijk. Marduk weer. Ja. En dan hebben we weer een uh, heerlijke beuker voor jullie klaar, uh, klaarstaan. Uh, van het album Panzer Division Marduk uit 1999. Uh, het album was onderdeel van een trilogie. Dat bestond uit Fire Blood. Uh, dat is dan het album Nightwing uit 1998, als ik me niet vergis. Ach. En Death, uh, La Danse Macabre uit 2001. La Grande Dans Macabre. Ja, La Grande Danse Macabre, inderdaad. En dit, was, uh, of dit wordt uh, Fire... En de koffer staat een tank afgebeeld en het thema was de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat gaat wel over de Tweede Wereldoorlog, ja. ja. Ze hadden eerst een Duitse tank, maar dat mocht niet. Dus daar hebben ze maar een Engelse tank voor. Ja, en ik begreep ook <laughs> uh, dat het een Zweedse tank was of zo. Kan dat, of? Ik, mij nou. Oeh, ik maar ja, ik weet het ook niet hoor. Engels, uh, erop staat. Maar ja, uh, het kan ook een Engelse, denk ik, inderdaad. geweest zijn ja. uh, je koos voor het nummer Baptism by Fire, yep. uh, wat meteen het onderwerp op dit album al uh, duidelijk maakt, natuurlijk. Fire uh, Van de trilogie. En waarom uh, heb je voor dit nummer gekozen? Ja, gewoon uh, lekker heerlijk. Lekker van die van die oorlogsgeluidjes er tussendoor. Oké, okay, dus, uh, uh, uh, dus weer eens met een andere zanger, dit is met Legion. die heb ook uh, aantal jaar bij Mark gezeten. Oké. Okay. Die hadden we nog niet gehad. Dus, die hadden we nog niet gehad. Nee, nee, nee die hadden nee, we nog niet gehad. Hebben van elke, <laughs> uh, ja, elke zanger natuurlijk een nummer uh, laten horen. Dus uh, we gaan hem nu weer lekker draaien. Het laatste Morduk-nummer van vanavond uh, hoor je dus nu. Baptism by Fire. En dan knallen we daarna nog lekker door met een black metal klassieker... Uh, van de Noorse band. Uh, Mortal Pure Holocaust. Nou, Marduk hoorde je de mannen van Immortal met de titeltrack van Pure Holocaust uit 1993, wat alweer het tweede album voor ze was. Ook uitgebracht onder hetzelfde label als Marduk, Osmosis Records. Ja, zeker. Immortal is voor mij ook geen onbekende uiteraard en dit nummer kende ik al, uh, al een tijdje. Uh, zoals eerder gezegd hebben we, veel van, of we hebben veel van deze Scandinavische bands thema's als winter, landschappen en duisternis. En Immortal staat er natuurlijk wel bekend om. Ja. Uh, wat vind jij uh, vooral zo goed aan uh, de band Immortal? Immortal? Nou ja, dit, uh, de eerste albums zijn leuk. Wow. Ja. Goed. Ja. Daarna komt een paar dat ik denk van meer. Minder. Ja. En uh, ja, nu is die solo project. Abad vind ik wel weer heel goed. Ja. Het, uh, maar het, ja, de eerste albums zijn echt... Uh, dat zijn wel echt ja, cool. de, de beste. Kom je inderdaad. net in ja. de black metal en dan hoor je dat. En dan is dat allemaal heel gaaf. En ja. het blijft gaaf inderdaad. Het zeker weten, ja. Ik uh, vind ze ook zeker dat, goed. Uh, die ja. stem ook van hem, dat is gewoon ja, uniek. Hele dat rauwe, uh, krijg je ja. stem. Uh, ja, ja, het omschrijft uh, eigenlijk maar. Het omschrijft de muziek en de, hoe noemen je dat? De, ja, de uh, sfeer. De sfeer, Ja. ja dat, het wordt uh, heel goed omschreven ja, in ieder geval. Klopt. De sfeer wordt goed gecreëerd. En uh, heb je ook de albumcollectie van uh, de band helemaal compleet? Of heb je een aantal ja, albums links laten liggen? Ik heb hem wel compleet van eh? Immortal, ja. Uh, ja maar er zijn echt een paar albums die ik gewoon eigenlijk nooit meer draai. Niet meer draai. Nee. Dat ik denk van ja, nee, ja eerst De eerste twee nummers zijn ja. leuk en dan, uh, dan, dan, dan is het, het, het helemaal uh, in. Ja, precies. Ja. Ja, ja, Elke band wel een beetje, mindere albums. Um, ja, je stuurde nog op het laatste een aantal nummers door dus van uh, Immortal. Maar ook uh, iets heel anders. Iets heel yeah. anders. Ja. En dat gaan we zo draaien. Punk rock zelfs. Ja. ja dat is even een lekkere afwisseling naar alle black metal geweld. Uh, wat we zojuist uh, allemaal gehoord hebben. Uh, de punk rock uh, van Bad Religion, om ja. uh, precies te zijn. Uh, dus niet alleen maar extremiteit waar je naar luistert. Nee. nee. Kijk. Uh, van waar uh, deze band in de lijst? Op school, iemand had het als bandje in de auto. En ik denk... Wauw, dit is gaaf. Mm -hmm. En ik heb alle albums van ze en een paar keer live gezien. En ik heb de zanger een keer in de tram in Amsterdam ontmoet. Oh ja, wow, heel dat bijzonder. Dat is helemaal bijzonder, inderdaad. Ja, ja. <laughs> dat ik heb nog ja. een foto van op, op, op de play bij mij. Van ja. maar uh, ja, ik vind het geweldig. Nou, nou, dan gaan ja. we er even draaien. Je koos voor het nummer Walk Away, Dat ja, nog geen twee kort. minuten duurt. Ja, het is lekker kort allemaal, die nummers. Uh, staat op een vijfde album Against the Grain uit 1991. Eigenlijk staat het album vol met uh, korte liedjes. Ja. En uh, sluit het nummer wat je koos het album ook af. Uh, Bad Religion gaat ook alweer een behoorlijke tijd mee, uh, zag ik. Uh, sinds uh, een oprichting in 1980 alweer, dus mm -hmm. voordat ik geboren was. <laughs> Door de overgebleven oorspronkelijke leden zanger Greg Graffin, gitarist Brett Gurwich en bassist Jay Bentley. En de eerste drummer Jay Ziskrout, die alleen op het uh, debuutalbum meespeelde. Uh, we gaan hem nu draaien. Hier komt die uh, bed met walk away. En daarna hoor je Antoom... met uh, left and the pan. pass the panic that shone in his eyes He shrugged when I asked him about it He said, young man, hey, me. you do listen well to what I've Passed by again and he was shivering for cold. I'm not sure, but I think that he was trying. He told me about the weather and something all the pain. But tomorrow he said, I'm gonna surely walk away, walk away. I'll be up and I'll be determined that no one shall display it on Shall destroy, breathe the Dan komen we hiermee aan het einde van deze speciale extreem editie van Play It Loud. En bedank ik jullie voor het luisteren. En hopelijk tot volgende week met weer een ander thema. Uh, dat is uh, een avond met hele rare bands. Maar uh, bedankt uh, Ben voor uh, jouw uh, muzikale input. Jij bedankt uh, voor het Ja, nee, graag gedaan. Uh, het was hartstikke leuk om uh, te doen met jou. En, uh, dat doe ik niet dagelijks. Nee. nee, zeker niet. Nou ja, Wie weet uh, gaan we dat uh, wel een keer vaker doen. Uh, we hebben nog genoeg uh, muziek... Uh, dat je met ons wilt delen. Dus, uh, ja, ik had toch genoeg van... keuze in Ja, precies. Dat een uh, hele collectie. Wat je lastig hebt. uitkiezen. Lastig kiezen altijd. Ja, ja ik, uh, ik ken het. Ik uh, moet ook elke week weer uh, een keuze maken. Dus uh, ja. ik uh, snap uh, ja, hoe moeilijk het is. Maar het is gelukt. Het is gelukt. Uh, je hebt ons weer uh, verblijft met hele goede muziek vanavond. Uh, nogmaals bedankt. En uh, ook luisteraars bedankt voor het uh, luisteren vanavond. Ja. En ik hoop uh, dat jullie er volgende week weer bij zijn. Uh, Play it loud, de maandagavond, elke week om 11 uur tot 1 uur in de nacht. Ik wens jullie een goede nachtrust toe. Als jullie nog kunnen slapen, überhaupt, na deze herrie. Nee, ik ga in de <laughs> Dan sluit ik nu af. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks Wat meer. ZFM. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1.